Good. Uh -huh.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 Vrijwillig uiteraard bij deze omroep. En ook bij de hitkrant. En later is hij begonnen met het schrijven van biografieën. Zo heeft hij ook van Harry Slinger van Drukwerk... een mooie biografie gemaakt. En die verschijnt op 15 april aanstaande. Dan is de biografie van Drukwerk verkrijgbaar... en zeker de moeite waard om die te gaan kopen en te gaan lezen. Alles daarover eveneens weer op onze Facebookpagina...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 Didn't I lose, now your tired tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do.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 Dan gaan we naar vanmorgen, want bij Goedemorgen Zandvoort... Uh, hadden mijn collega's Hans en Ger het uh, over de, de verbouwing van uh, de Dirk van de Broek. En uh, die gaat uh, vanaf uh, vanmiddag uh, gesloten zijn. Vanaf vanmiddag drie uur zijn de deuren gesloten. Dus uh, je kan daar de komende tweeënhalve weken uh, geen uh, boodschappen meer doen. Maar zij spraken daar degene die gaat over de verbouwing. En dat is uh, Rob Roskam. Hij is uh, de manager van het uh, bouwbedrijf, bouwbureau, wat... Uh, dat uh, allemaal gaat uh, regelen uh, daar uh, bij de Dirk van den Broek. Vanmorgen dus een uh, gesprek met uh, die Rob over de verbouwing. En daar gaan we nog een keer naar terugluisteren. Uh, Rob vanuit, is, uh, vanuit Gouda. Ja, vanuit Gouda. Gouda, zo. Kijk eens aan. Ja. Uh, Rob is uh, medewerker van het bouwbureau. Wat uh, uh, vanaf vanmiddag wellicht al. Uh, ja, vanmiddag om drie uur. Ja. De verbouwing uh, gaat verzorgen van uh, Dirk van den Broek. Want die sluit vanmiddag om drie uur.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 Maar we ja, moeten je dan aan uh, denken? Aan zonnepanelen op het dak of niet? Nee, nee niet geen zonnepanelen. Dat is wel het uh, next step. Want uh, dat, wij huren dit pand. Uh, ja. Dus wij kunnen dat uh, alleen maar intern verbouwen. Oké. Okay. Dus wat wij uh. doen is uh, de verlichtingen. Uh, Energie uh, zuinig maken, dus Le Letterlijk. Ja. Mm -hmm. ja, ja. Ja, dat, dat is eigenlijk wat je thuis ook doet. Ja, zeker. En we doen de, koel, de koelinstallatie uh, aanpassen. Naar energiezuinige meubels uh -huh. en we gaan daardoor ook op het gas af. En dat is natuurlijk een behoorlijke belasting voor de planeet. Ja, ja. Maar het interieur uh, verder blijft bestaan. Het interieur gaan we circuleren hergebruiken. Ja, ja. Oh, dus eigenlijk Zo wordt er alles op.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 Maar... Weer, weer, weer, weer een stukje duurzaamheid toevoegen. Ja, ja, Hans, Hans en ik hadden het er net over. Want uh, eigenlijk is het begonnen met uh, Garage Davids. Waar vroeger de uh, Formule 1 auto's uh, naartoe werden ja, gesleept. In hetzelfde gebouw. Een mooie historie, ja. ja. ja. Mooie ja, historie, maar... Je kent ken die historie, uh, Rob? Een beetje? Nee, nee, die ken ik niet. Nee, die heb ik uh, gemist. Oké, okay, nou ja, wij zijn allebei al wat ouder. Nee, wij kennen allebei <laughs> uh, de, de, de vroegere Formule 1 uh, in de jaren 60, uh, Waar uh, ja, Garage Davids eigenlijk... Een belangrijke rol in speelde. De wagens ja, zeker. werden daar, uh, zeg maar, uh, geprepareerd. En uh, toen werden ze gesleept naar het circuit. Ja, James Hunt ja. heeft er nog gestaan. Ja, dat is al. Oh, dat dat... Is een mooi verhaal om door ja. te stellen. Ja, zeker, zeker een aardig verhaal. En, uh, het heeft een enorme goede, mooie geschiedenis. geschiedenis. Absoluut. Maar <laughs> dat gebouw is dus al uh, behoorlijk uh, gedateerd. He? Nou, gedateerd, maar in ieder geval een jaar ja. of tachtig uh, oud, denk ik. Ja, dat denk, denk ik, ik ook, hè? Ja, dat denk ik wel. Uh, merk je, weet je dat wel niet? Merk dat, ook, uh, nee, dat, weet ik, dat weet ik niet. We hebben in ieder geval uh, de voorzieningen zo aangebracht dat uh, je energie neutraal probeert te krijgen. Dat lukt natuurlijk niet helemaal anders. Dat auto gebouwd, oude gebouw, is, maar... dat heb weer alles uh, te doen in de tocht...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 Ja, dat, is, dat ligt ook niet in mijn geschiedenis, maar nee, maar, moet ik uh, moeite bekennen. Maar toen waren de, zeg maar, de, de, de milieuaspecten ook niet zo uh, nee, verhaalig, hè? Ja. Nee, die regel, regelgeving is... Uh, die is wel ja, iets veranderd, hè, geloof ik. De afgelopen 10, 15 jaar behoorlijk uh, veranderd. Ja, maar, ik kan me voorstellen. Gemaakt. Maar de, de, de vele vaste bezoekers van Dirk van der Broek, uh, moeten die zich zorgen maken dat straks uh, alle producten op een andere plek staan, of valt dat mee? Ja, we, ja, we, we kijken natuurlijk in de toekomst, want de die vraagt natuurlijk uh, steeds uh, ja. andere behoeftes. Uh -huh. uh, we hebben vorig jaar ja, vor, het uh, kastje beduik aangepast uh, van het spinning, ja, om de doorstromen voor het ook uh, uh -huh. te verbeteren. Uh, heel veel mensen denken dan, ja, uh, bachers uh, moeten onder ontslagen, dat, dat is juist niet waar. Dat uh, mensen uh -huh. uh -huh. hard nodig, en alles wordt heel lastig om in te kunnen. Zeker in Zandvoort, met de uh, strandtenten en jobers. Lastig. Ja. Dus, uh, is lastig. Dus het is een echt een, een, een toevoeging tot, uh, tot onze afrekenenplein, uh, zullen we ja, ja. Dat we sneller mensen kunnen, kunnen helpen en uh, de, de, de mensen die nu werken, die blijven ook gewoon werken. Ja, dus Daar rond eigenlijk niks aan. Nee, Is het een hele strakke planning waarschijnlijk in die tweeënhalve week? Ja, het is super strakke planning. Uh, ja, de voorstellen. Uh, wat u aangaf, uh, drie uur dicht, dan is er, hebben we als supermarktorganisatie twee uur de tijd om de winkel te ontruimen. Echt waar, hè? Moeten alle onder producten eruit dan, of niet? Alle producten gaan uh, worden opgeslagen, ja. Zo. En de CRT-gevoelige is... producten gaan naar een, een collega-bedrijf. Een hele, hele een onderneming is het dan, hè? Ja, tuurlijk, dat lijkt ja. mij wel.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 Vorig jaar hebben we er uh, ja, bijna alle winkels vast uh, aangepast. Ja, ja. Maar jullie werken dan van s ochtends 7 tot uh, s avonds 8 of zo? Zoiets? Ja, dus, de, we, we houden altijd rekening met de ventstijden. Ja. er zijn. En ik uh, werk we nooit op zondag. Uh, ja. Dat is ook een van de kosten. Dus dat willen ook kosten laag houden. Ja, ja. Uh, anders kunnen we geen laag prijzen rekenen in Nederland. Uh -huh. uh, het is dit... allemaal efficiënt en...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 Uh, ja, ik het met uh, de koeltechniek. Uh, dat is eigenlijk wel het hart van de winkel. Uh -huh. uh, die, uh, die, die moet uh, volledig uh, vervangen worden. En het al het leidingwerk moet eruit. Zo. Want, uh, het uh, koude middel wat we nu gaan gebruiken, kan niet over hetzelfde leidingwerk. Uh -huh. Oké. Okay. Hey, het, wel... ja, het is misschien wel goed om te vermelden dat, dat uh, Dirk 3, zeg maar de, de, de, de, slijterij. de slijterij, die blijft open. Ja. Hè? Klopt dat? Ja, dat duurt ik geen handel voor in het vuur te steken. Ja, uh, uh, ja, dat is geweest te hebben, maar die zitten natuurlijk daar boven. Op... Zou, zou, het, zou, het, het zou kunnen, want ja. uh, als we geen ingrepen moeten te doen, dan, uh, dan zullen we dat niet doen. Uh, dat begrijp ik. Bedrijf. Okay. In ieder geval een goede maand, want het is dry january. Dus ja, zal het zal niet zo druk zijn. Ja, nee, ja, <laughs> <laughs> ja dat, dat, dat betreft wel. Ja. Ja, uh, ja. De laatste vraag erop. We hebben uh, wat problemen gehad met uh, Dirk van der Broek uh, uh, rond de Formule 1 met, met uh, proletarisch winkelen et cetera. Worden er meer veiligheidsmaatregelen ook uh, ingebouwd? Weet je dat? Uh, de veiligheidsmaatregelen die wij hebben, die, die zijn al uh, behoorlijk uh, goed. We ja. zijn uh, schaal op als op, op bezoek van de, van de om het ideaal houden. Ja. Uh, Vooruit voorzien wordt dus met evenementen houden we daar af te Oké. En ja, en dan ervaring doet heel veel. Begrijp ik bij trainen op de mensen. Ja, ja, ja. Oké Rob, nou ik vond het leuk om even met je gesproken te hebben. We wensen je heel veel succes met de verbouwing. En over trainen week kunnen we binnen een mooie Dirk van de broek open. In ieder geval welkom bij de opening en ik zou het zeker aangrijpen om weer nog een nieuwsfite van te maken. Oké, helemaal goed. Helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel Rob en een uh, goed weekend nog. Ja, Oké, okay. tot ziens. Ja, dat was uh, Rob uh, Roskam van het uh, bouwbureau. Over de verbouwing uh, van uh, onze eigen Dirk van der Broek. Hè. Die is nu 2,5 weken uh, dicht. Gelukkig hebben wij hier in Zandvoort nog uh, voldoende andere supermarkten. Waar je gewoon uh, je boodschappen uiteraard uh, bij kunt gaan uh, doen. Dank even aan de collega's van uh, GMZ voor uh, dat leuke gesprek van... Uh, Vanmorgen En dat we ook meteen de historie van het pand kennen, uitgebreid. Dus uh, dank daarvoor, heren. Uh, straks gaan we nog over de KNRM. We hebben 200 jaar KNRM. En dat wordt morgen op een speciale manier geopend uh, hier in Zandvoort. Daarover straks uh, verderop in dit programma meer. Maar eerst nu meer muziek. Hier zijn de Beatles. Hey Jude, don't make it bad.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 grote expositie ja. openen uh, over, voor de de de over, over de KNRM ja. 200 jaar dus, uh, ja. dat is een hele mooie ja. om de geschiedenis ja. van, uh, van de KNRM te nog bekijken graag, ja. Ja. Ja. En, uh, 11 november is eigenlijk de exacte datum, hè, exact de datum van, ja. uh, uh, wordt er op die 11 november ook nog iets gedaan dan? Of? ja, dat, dus ja dat, wel, dat was het uh, interview met uh, Judy uh, vanmorgen mooie activiteiten die eraan gaan komen in verband met uh, 200 jaar KNRM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 You got, plans. you got plans. Don't say that. Shut your I'm sipping wine in a robe. I look too, good look too good to be alone. Pool. My house clean. House clean. Uh, my pool warm. Pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the key swing.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 over 200 jaar KNRM. De secretaris van de vereniging. <laughs> goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Gibbers. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, misschien kun jij er iets over zeggen. Oh, 11 november, uh, Gilles Kok. 11 november is de dag, hè? Is de dag, ja. ja. Dat heb ik als kind al leren zingen. Ja, dus, uh, <laughs> ja helaas is de zomer er net voorbij. Ja. Kunnen we kunnen geen groot uh, zomerevenement doen. Nee, maar. klopt. Maar goed, het is bijna 200 jaar geleden is de KNRM officieel opgericht. Ja. Uh, als KNZRM een hele lange afkorting. Noord-Zuid-Holland. noord zuid, noord -Zuid, noord -Zuid ja, Reddingmaatschappij. Ja, ja. oh, wat is jouw? Functie nu bij de secretaris. Wat Hans zegt, ik de secretaris. Ja, ja. secretaris. Ja. Oké. Okay. Overhalen dus, uh, al of niet? Al... Uh, sinds 2013? 2013. Okay. Oh, ja, dat is al uh, een tijdje. Dat is best een tijdje. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.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 Of hoe moeten er nog bij komen? Nou, we zijn eigenlijk op sterkte, denk ik, ja. gelissen toch? Ja, want de laatste maanden werd wel veel gevraagd om nieuwe vrijwilligers, zeg maar. Maar, maar, de, de, de, het, ja, maar, maar het is wel een blijvend iets ook, hè. We, ja. De club hoeft geen honderd man groter te worden, helemaal ja, ja, niet. Dat ben ik met je een eens, ja. um, Maar er is altijd iemand die afvalt of iemand die bijkomt, dus je bent altijd op zoek. Ja. Uh, maar het moeten ook mensen zijn die, uh, die passen bij uh, wat we bij vragen. Club, ja. En uh, bij de groep sowieso, omdat ja. het een kleine, hechte groep ja. is. Daar ja. moet je ook in het pulletje passen. Maar je moet ook uh, passen qua werkschema dat je ook uh, van je werkgever maar uh, zomaar je spullen ja. kan laten vallen. Omdat ja, ja. je naar de boot gaat. Ja. Op uh, dinsdagmiddag 2 ja. ja. uur. Ja. Ja. Terwijl je net met een, uh, met een klus bezig bent. Je moet je zwemdiploma hebben. Ja, dat is, ja, is handig. <laughs> Praktisch, ja. Nou, ik zal je zeggen, de, de, dat was vroeger zeker niet zo. En er zijn er nee. wel een paar die uh, uh, ges, uh, daardoor het niet gehaald hebben. Wees, dat is heel bijzonder, ja. Ja. Maar dat moet allemaal in het museum terug uh, okay, zien okay, en okay. luisteren. Jullie, ja, nou, jij bent eigenlijk net begonnen bij, uh, bij de Ja. Er niet als, als uh, opstapper, dus nee, hè? dat weet ik wel. Uh, ook niet als schipper, maar uh, nee. voor de PR. Maar uh, jij zei het al in je inleiding, uh, uh, toen je sprak met ons... dat je, je meteen in een warm bad zit. Uh, ja, ja voel, absoluut. Hè, ja. Wat is je ja. achtergrond? Uh, communicatie. Ik heb 22 jaar uh, zit ik in het communicatievak. En, en ik werk nu bij uh, het havenbedrijf Rotterdam. Oké. Okay. Dus um, ook daar ook water, in de schepen. Ja. ja, precies. Uh -huh. ja, ja. ja, en dit... Uh, uh, ja, ik sprak de Rijkshavenmeester en die had net een uh, grote... Uh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 zo met, met ja. de over het strand. Ja. Dus, uh, nou, oh, daar je, ken ik jou van. Ja, dat, oh, dat ja. kan heel goed. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Want wij hebben natuurlijk allemaal een hond. Ja, ja zeker. Het is een grote <laughs> ontmoetingsplaats en ja. ik ja. hebben ja. dezelfde ja. hond. Ander kleurtje, maar van de ja, ja, ja. Ja. ja Dat ja. lijkt er echt heel leuk. Ja. Ja. Ja. Dus uh, nou ja, nu uh, ga ik ja. een pakje doen bij, uh, dat leuk. bij de bemanning. Ja. Ja. Ja. Uh, hebben jullie nog helemaal geen mensen meer nodig dan? Als mensen nog eventueel handjes zijn er altijd. Uh, zeker. En zeker nu ook we, uh, het het, het KNRM wordt vaak ook denkt nou dat is dan uh, zo'n stoere man op de boot zo'n opstapper mm -hmm. en uh, uh,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 Hey, uh, om iets te doen, hebben ze niet direct op om ja. Te ja. Te redden, redden, maar... als redders aan de wal nodig. Precies, dus, ja. ja. ja. de Annie ja. ja. Paulus is nu alweer 29 jaar in gebruik, vanaf 95. Klopt.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 ...waar mijn collega's het net ook over hadden. Dat is de single van Stef Bos en Fleur. En die wordt morgen gepresenteerd om 10 uur bij het Boothuis... ...hier in Zandvoort. En het lijkt mij leuk om tot slot van dit interview... ...wat je zojuist hoorde met Judy en Gilles van de KNRM... ...dat we die single van Stef Bos en Fleur... ...nog tot aan het nieuws gaan draaien voor je. Hier is Wat als de storm komt...